moet werken en dat de fabrikant een eerlijke prijs moet krijgen. Door de orkaan Ernesto zijn in Mexico zeker drie doden gevallen. Twee mensen verdronken en een man kwam om toen hij viel bij het repareren van schade aan zijn huis. De storm heeft tot nu toe weinig schade aangericht aan de olieindustrie in Mexico. Veel installaties zijn uit voorzorg gesloten. Ook zijn tienduizenden Mexicanen uit voorzorg overgebracht naar veiliger gebieden. Ernesto bereikte woensdag het vasteland van Mexico en is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Door de heftige regen zijn rivieren in diverse staten in centraal Mexico overstroomd en ook zijn aardverschuivingen. De Algerijnse diplomaat Lachta Brahimi wordt mogelijk de nieuwe VN gezant voor Syrië. Het Britse persbureau Reuters zegt op basis van diplomatieke bronnen dat volgende week bekend wordt gemaakt dat Brahimi de opvolger wordt van Kofi Annan. Maar het Amerikaanse persbureau AP meldt dat er nog meer kansheffers zijn, zoals oud-navo-chef Solana of de Spanjaard Moratinos, oud-minister van Buitenlandse Zaken. De 78-jarige Brahimi heeft veel ervaring als diplomaat, zodien hij als VN gezant in oorlogsgebieden als Irak en Afghanistan.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 Siswa, EN j'ai kassen, kassen, kassen, la kassen, kassen, la kassen, kassen, la kassen, c'est la kassen, kassen, kassen, kassen, kassen, kassen, kassen, croire, kassen, ce qui est marqué sur les No. Oh. Dit Ik ben super, ik Je pas geen zin te gaan. Als het zo is, te gaan. Als het te Zandwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. 45. C -F -M. Remembering Ne giorni grigi di in inventerò parole nacht, in de donkere nacht, in de donkere nacht, in de donkere nacht, in de donkere trovando il punto di FINDINGEN SER страх voor mij DIạt allemaal De staple Ik cercare nei daar aan honden De samen Die Per imparare a rispettare questa inquietudine di noi, poi strapperò dalle mie date le cose che non osavo dire, per cancellare tutti i suoi dubbi e le sue paure. Pensabili, parleremo più di ieri, però di niet. Ik Maar Per lei. per lei. Per lei. Oh, per lei. U me dan toch een beetje minder? Ik ben per lei. Verder meestal en mij trasformerò se En ik Estremi indispensabili per in lei, il tempo io lo fermerò per dare un po' di pernità a quei momenti che trovo presto. van nu 优优独播剧场